Moeder verloor de strijd Ging naar de eeuwigheid En kleine Henkel straf Bracht moesje mee naar het graf Maar hij besefte niet Ondanks zijn groot verdriet Dat nu zijn moesje voor goed hem verliet. Deugd van al de kerk dat het knaapje droef en te Zijn. Roept mijn moedertje dan waken? Wanneer? Ik... Dood, werd hem op de laatste groot En eilend riep hij moe Straks kom ik naar je toe En op een zekere keer Toen lag zijn vader teer je in het graf bij zijn moedertje neer